De Amerikaanse president Obama heeft zijn handtekening gezet onder een omstreden defensiewet. Terreurverdachten kunnen vanaf nu zonder proces voor onbepaalde tijd worden vastgezet. Daardoor wordt het onder meer moeilijker om het gevangenenkamp Guantanamo B te sluiten. En als een van de verkiezingsbeloften van Obama. De president heeft naar eigen zeggen de defensiewet met de nodige bedenkingen getekend. Word ik het voorstel steun als geheel, betekent dat niet dat ik het met alles eens ben, aldus Obama.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 U luistert naar de nacht van de overnachting, waarin we de hele nacht terugkijken op het afgelopen jaar met uitzendingen van de overnachting die hier in het College Hotel te Amsterdam plaatsvonden. Vaak zaten mensen in kamer 117, maar nog vaker achter deze deur van kamer 108. Ik loop naar binnen en dat doet mij denken aan afgelopen augustus. Toen sprak ik met een man die eerder terug moest komen van zijn vakantie. De hele week werd er namelijk in Den Haag gedebatteerd over de miljardenfout... die premier Rutte had gemaakt omtrent de redding van de euro. Hier in deze Kamer had ik de leider van het CDA in de Tweede Kamer te gast. Namelijk Sibrand van haars Buma. En aan hem vroeg ik naar de identiteit van Europa. Voelt u zich Nederlander of voelt u zich Europeaan? Ik voel me dan toch vooral Nederlander. Echt waar? Ja. Want ik... Uh las het Volkskrant-interview afgelopen maandag... en ik ja. dacht bij mezelf van nou, hier spreekt een Europeaan. Ja, het is trouwens leuk dat je die vraag stelt... want ik heb er de hele week niet over nagedacht. Maar ik voel me echt Nederlander, ja. Waarom? Omdat dat echt mijn identiteit is, ja. De, uh, de cultuur en de taal denk ik dat dan toch belangrijker is dan... Uh, zeg maar de economie waar we nu over praten. Daar zit ik nu ook te filosoferen. Maar als je mij de vraag zo stelt, voel ik mij Nederlander. Ja. Dus dan heeft eigenlijk en iedereen... ook meer, dan nog misschien meer Fries dan waar je echt vandaan kon... dan Europeaan in gevoel. Dus eigenlijk iedereen die uh, uh, zegt van meer Europa... wat u zelf ook zegt, die hebben dan eigenlijk geen Het moet eigenlijk gaan gewoon... Bij nou, het is wel leuk dat je dat vraagt, want ik vind juist deze week, dat, dat viel me ook wel op, dat het heel erg ging over ja of nee tegen Europa. Maar Europa is een feit. En Europa is met hele goede gronden opgericht na de Tweede Wereldoorlog. Dat waren echt twee dingen: nooit meer oorlog, hè, dat was toen. Maar ook eh, positief een aantal landen die een democratische toekomst willen hebben, samenbrengen. Samen die, die waarden van mensenrechten overeind houden en samen dat doen door de economie, economie aan elkaar te, te binden. En dat vind ik een heel belangrijk project. Maar inmiddels ook voor uh, mijn generatie, maar voor de generaties van nu ook Europa bestaat. En uh, in dat Europa heeft Nederland ontzettend veel belangen. Bijvoorbeeld uh, door de export die we hebben. Ja, waar de crisis nu over gaat, gaat juist over dat soort dingen. Het, het, de welvaart die we met z'n allen hebben uh, bereikt. De pensioenen die we met z'n allen hebben. En het uitbouwen daarvan, het, het versterken in plaats van het tot een crisis laten komen. Maar goed, u geeft het, uh, of je geeft het zelf al aan. Uh, je voelt jezelf ook meer Nederlander dan Europeaan. Dus is de boodschap uh, behoorlijk lastig. Nee, vind ik vind het dus helemaal niet. Ik, uh, kijk, ik, ik vind ook niet dat mensen in Europa hoeven te geloven... om maar even zo te zeggen, want dat woord kwam deze week ook wel eens... om toch te beseffen hoe belangrijk Europa is. En hoe belangrijk ook de kracht is van het gezamenlijk doen van je economie. De wereld is zo ontzettend veranderd. Uh, een aantal jaren geleden kon je nog zeggen... Uh, de grens is bij faals, maar het is gewoon niet meer zo. Heel veel gaat over de grenzen. Het betalingsverkeer gaat over de grenzen. We beleggen over de hele wereld. We investeren over de hele wereld. Ja, maar we dat... kopen over de hele wereld. Dat klopt. Buit. Maar nog even eens in afmaak, als ik naar Oostenrijk ga... dan denk ik niet leuk, ook allemaal Europeanen... maar dan denk ik echt grappig, al die Oostenrijkers. Maar dan is het wel een beetje vechten tegen de bierkei. Als veel Nederlanders gewoon altijd het gevoel houden... van ja, wij zijn Nederland, wij blijven Nederland... dan is het gewoon heel moeilijk om uh, wat jij nu predikt... van de grote stap voorwaarts... Ja. van we moeten toch meer Europees denken... we moeten zeker ook een uh, Europese uh, uh, Economische Unie ja. gaan bouwen. Nee, maar ik zou het willen Daar omdraaien. zijn mensen gewoon tegen ja, dan. Nee, maar ik zou het willen omdraaien. Want mensen hoeven niet bang te zijn... dat je je eigen identiteit, je Nederlandse identiteit verliest in dat grote Europa. Ik geloof juist dat Europa kracht heeft... door al die verschillende culturen en identiteiten te behouden. Als je denkt aan de talen die we er allemaal spreken... de grote verschillen die er zijn, die mogen blijven. Als we maar beseffen dat we een aantal hele belangrijke gezamenlijke belangen hebben... en dat we dus ook allemaal een stukje van onszelf wel weg moeten geven... maar dat dat stukje met name gaat over economie... Uh, en over financiën, en veel minder over je eigen cultuur en je identiteit. Europa wil het ook beschermen. Europa vindt die verschillende culturen ook belangrijk. Maar uh, Europa vindt die verschillende culturen belangrijk... maar juist doordat iedereen zijn eigen cultuur zo sterk uh, wil behouden... krijg je natuurlijk ook uh, uh, zo'n soort simpele vragen als... waarom zouden wij in godsnaam die rare Grieken helpen? Ik vraag me dat af omdat het helpen van de Grieken ook heel erg gaat... terecht zoals je die vraag stelt, die, die gekke Grieken helpen... ook heel erg gaat over het feit dat wij in Nederland het gevoel hebben... dat we nog het, een foute gevoel hebben... dat we het nog steeds zelf wel af kunnen economisch. Maar dat is iets heel anders dan dat wij Grieken meteen als een soort andere Nederlanders moeten beschouwen. Griekenland is een ander land... en dat vind ik ook heel mooi, dat het zijn eigen land is... met andere taal, andere cultuur. Maar wel met gemeenschappelijke belangen. En we hoeven dus ook helemaal niet bang te zijn... dat dat Europa een moloch is die onze hele cultuur wegneemt. Sterker nog, het kan onze cultuur versterken. Maar dan moeten we daar toch van dat... uitgaan... dat je uitgaat van één groot Europa... met daarbinnen verschillende culturen en verschillende volken. Het, het verenigde, de verenigde volken van Europa... Maar nou ja, verenigde de, de volken van Europa is in zoverre wel mooi dat je dat zegt. Omdat dus inderdaad al die volken in Europa wonen. Dat ja, gaat soms dus ook over grenzen heen. Dan, uh, dan, uh, dan ja, dat dus meer dan Nederland. Ja, en heel veel mensen kunnen we ook als een Precies, en heel opstouwen. veel volken uh, gaan ook over grenzen heen. Maar tegelijkertijd is er in Nederland zoveel waar ik aan hecht. Waar ik echt oprecht niet van af wil dat ik zeg dat ik dat ontzettend belangrijk vind... en dat ik dus een aantal dingen wel degelijk Europees wil hebben... maar dat ik echt in mijn hart zozeer bij dit land verbonden ben... dat er ook heel veel is wat ik niet kwijt wil. Maar, oh. En een, een, een munt is een hele grote stap geweest... maar op de grond van de economische verbondenheid, niet van de cultuur. Want de cultuur zou op dat moment natuurlijk gezegd hebben... we houden onze eigen gulden. Dus we hebben die uh, euro. Dus daar moeten we ook goed voor zorgen. Dus daarom heeft u afgelopen maandag in de Volkskrant... de grote voor, uh, sprong voorwaarts uh, uitgerold. Ja, ja, omdat wij uh, als Nederland misschien wel het meeste belang hebben bij die euro. De, de, de voorbeelden zijn deze week, vind ik, ook, ook wel goed voor het voetlicht gekomen. Ook door anderen, hoor. En dat, dat, dat werd ook wel tijd. Maar als je bekijkt dat wij naar Italië exporteren... meer dan naar de landen Brazilië, Rusland, India en China samen... Dan weet je hoe belangrijk Italië is. En we kunnen zeggen, we willen. Ik krijg ook mails van mensen die zeggen ik wil de gulden weer terug. Dat was zo'n sterke munt. Nou, Zwitserland heeft een sterke munt. Op dit moment. Maar die gaat er helemaal aan onderdoor. Omdat hij zijn product aan de straatsteden niet meer kwijtraakt. Dus ook in Zwitserland, hoewel het een sterke munt is, zijn ze beter af met een euro. Hoe gek dat ook klinkt. Dus een groot gebied met één munt is in deze moderne wereld nodig, omdat je eigenlijk praat over wereldmachten... Amerika, Europa en opkomend China. En daarin hebben we voor de interne handel... maar ook voor de handel met die andere landen die munt nodig. Daar, als je vraagt waar geloof je in, daar wel in. De culturen kunnen heel erg apart blijven, maar die munt hebben we op goede gronden gedaan. En dus het is ontzettend belangrijk om die munt te behouden en te voorkomen... dat we in een crisis komen die echt al ons pensioengeld... echt in één keer down the drain gooit. Ja, dus... Wat ik al zei, u doet de grote sprong voorwaarts. Ja, ja dat, klinkt, een sterke... dat klinkt wel weer wat maoïstisch, de, de grote sprong voorwaarts... maar het is, het is misschien wel zo. Ja, ja. maar goed, u, de minister van Financiën, partijgenoot van ja. u... die probeert ook altijd nog in Europa het Nederlands belang te verdedigen. Ja. Maar ja, dat zie ik dan een beetje botsen. Ja, maar dan moet je naar de inhoud van die discussie... want dat, dat is mij vaker gevraagd deze week... Um, wat de afgelopen tijd speelde, was dat um, de minister van Financiën en de premier onderhandelden over het steunpakket, zoals dat dan heette, aan Griekenland en uh, uh, Portugal en Ierland. Daarvan zeg ik dat is nodig, maar eigenlijk de fase van pleisters plakken. En in die fase die dat nu is, moeten we wel heel erg opletten... dat we ons geld niet zomaar wegdragen daarnaartoe. Dus dan moet je heel erg op die Nederlandse positie laten, letten. Tegelijkertijd is deze week voor mij het moment dat ik zeg... maar er komt nu een vervolgstap, want we kunnen niet blijven pleisters plakken. En wat we dus moeten doen, is de W-fout. die eigenlijk aan het begin in die euro heeft gezeten, herstellen. En die W-fout die is dat we niet streng genoeg zijn geweest... met die afspraken die we hebben gemaakt, grote tekorten terugbrengen. Want eigenlijk is het zo simpel als wat. Er is een crisis ontstaan omdat landen maar zijn blijven lenen, lenen, lenen... omdat die euro zo goedkoop was. Ja, eens. Dus uh, ik kan me ook helemaal voorstellen... dat we nu dan uh, uh, vooruit moeten denken. Maar ondertussen proberen de jager en uh, uh, uh, onze premier Rutte... de PVV te vriend te houden. Nou, in, in dit, in dit onderwerp... En u dit doet onderwerp... Dat niet. U denkt bij uzelf van nee, maar ik ben helemaal geen vriend van de PVV. We moeten gewoon vooruit. Nou, in dit, in dit, op dit onderwerp is het gekke dat de PVV eigenlijk in het debat nauwelijks meedoet. Omdat ze gewoon vanaf het begin af aan nee zeggen. En er zijn andere partijen die wel, als ik zo mag zeggen, zoals ik, nadenken. Echt ook op basis van de feiten die je probeert te lezen... en zoveel mogelijk informatie je bij elkaar krijgt. Wat moeten we doen om ons economie sterk te houden? En dan zie je gewoon dat het afbreken van die euro nu... ook al is het alleen maar Griekenland eruit gaan ga, gooien... op dit moment zo'n enorm gevolg heeft dat de, de beurscrisis van 2008 er echt een schijntje bij is. Dus u, en dat u, u houdt veel als... meer van de partijen die eigenlijk gewoon kijken naar de feiten... en dan zeggen van ja, dit moet gewoon gebeuren. Ik hou niet Het, het woord houden van partijen en zo, dat, dat, dat noem ik niet. Want op andere vlakken kan ik heel goed zaken doen met de PVV. We hebben een regeerakkoord en dat gedoogakkoord. Er staan heel veel afspraken in met de PVV die zo uit ons verkiezingsprogramma kunnen komen. En dat gaat ook heel goed. Op de basis van een afspraak is een afspraak. Ja, maar u zegt net zelf... dit is het grootste en belangrijkste wat, wat, wat, wat er gaat spelen. Europa, de ja. Europese crisis. Ja, op de ik moment... snap heel goed dat je misschien uh, met de PVV... goed door de bocht kan als het gaat over uh, uh, Nederlandse zaken. Ja. Maar nu staan we even voor, wat je zelf zegt... ook voor iets groots. Ja, maar dan vind ik het... Dan wil je toch ook groot aanpakken. aanpakken. Maar dan vind ik het in de discussie aan mij en de anderen om vooral onze positie duidelijk te maken. Wat ik dus deze week doe, wat is mijn positie? Ook aan de PVV meegeef dat ik hun positie onverstandig vind... en dat, ze, dat ik hun oproep om ook mee te denken met die partijen... die in ieder geval kijken hoe kunnen we samen tot iets komen. En dan zijn alle partijen me daarin even lief. Maar het is natuurlijk wel zo dat je hier samenwerking krijgt... tussen partijen die al of niet in die regering zitten... maar die wel proberen die euro overeind te houden. En dan kom ik er even terug wat ik het begin zei... en dat, dat is wat ik in de oppositie van de PVV zo jammer vind. Kijk naar Amerika, waar ook een partij is... die gewoon zegt, allemaal leuk, maar we doen niet mee. En wat is het gevolg? De bevolking verliest het vertrouwen in het hele congres. Iedereen wordt er daar slecht van. Iedereen, alle politici. En mijn hoop hier is dat we wel gezamenlijk stappen kunnen maken. En in dat Griekse dossier zie je dan in die zin terecht... dat je zegt alleen het woord houden van in de politiek gebruik ik niet zomaar... maar een partij als de Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66... zetten op dat moment even de politieke schakelaar uit... van hun gevoelens over het kabinet... maar zeggen over die gevoelens heen gaat het om het redden van euro en de euro... en Nederland vooral... En we maar gaan samenwerken. Dat vind moeilijk, ik wel mooi. Dat is toch, het is, moet toch moeilijk zijn voor jou, op het, op het grootste dossier, op het moeilijkste dossier, op het, het belangrijkste dossier voor de toekomst, uh, voor ons land, voor, voor jouw kinderen. Uh, gaat je grote vriend PVV doet niet mee? Die zegt gewoon, daar bemoeien we ons niet mee, we vinden het allemaal stom. Ja, en ik vind dat zij dat vooral zelf moeten uitleggen waarom ze dat doen. Maar ook ze zullen moeten beseffen. Nou maar word je dan nooit eens kwaad? Zeg je dan eens, waarom gedogen we die gasten? Waarom zijn dat onze vrienden? Want ik had liever een andere gedoogpartij partij gehad. Nou, omdat ik dat, dat zeg ik net, omdat ik op andere vlakken heel veel kan samenwerken. En ik ben in zoverre wel uh, door schade en schande wijs geworden. Dat we natuurlijk in de vorige coalitie vaak dachten een meerderheid te hebben. En in de praktijk het lid op de neus kregen. En die boel ploft in elkaar. Dus ik realiseer mij. En ik heb me ook vorige zomer heel goed gerealiseerd. Dat wij in een fase van de Nederlandse politiek zijn. Waarin het gewoon heel moeilijk is om nog coalities en meerderheden te maken. En het feit dat dat door alles heen gelukt is... en we het afgelopen jaar veel voor elkaar hebben gekregen... dat zie ik als een van de lichtpuntjes, als ik het zo mag zeggen... in een op zich heel moeilijke politieke constellatie in Nederland. So happy En dan een van mijn helden. Want een nieuwe voorstelling genaamd Neven en een boek over zijn hele oeuvre. Weer staan op de bühne, met misschien wat minder publiek dan vroeger... maar zeker niet minder sterk gespeeld. Zo zag het jaar 2011 eruit voor cabaretier Freek de Jonge. Ondanks zijn succesvolle carrière wordt hij door velen nog altijd bekritiseerd. Maar hoe moeten wij Freek de Jonge eigenlijk herinneren? Dit zei Freek de Jonge zelf.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 Maar ik... Waarom specifiek in België? Ja, ik weet het niet. Om, nou, omdat je dan in een hotel zat. Nou. En als je in een hotel zit, dan, uh, ja, dan uh, is het... Uh, ja, in, in, in je België... zit nu ook in een hotel, hè? In België sluiten de kroegen niet. Je zit in een hotel. Ja, nee, nee maar ik ga ja, hier zeggen, nakje <laughs> doorzakken. Um, je zegt ook, ik moet trouw blijven aan mijn talent. Nu heb jij een, een ongelooflijk goede timing. Een enorme uh, drang om te maken...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 Ik eh, kijk uit het raam van Kamerhonden de nacht en ik zie dat er nog vuurwerk, sporadische lucht in gaat. Maar goed, wij gaan verder met een volgende gast. Hij is journalist, uitgever en media tycoon. Hij woont al sinds eind jaren 80 in Rusland en is een vervent yoga-beoefenaar. Dirk Sauer, een aparte man met een bijzonder leven in Moskou. De avond dat ik hem sprak was hij voor één dag in Nederland om een lezing te geven. En die, en die middag werd bekend dat Poetin zich opnieuw kandidaat had gesteld als zijnde president van Rusland. Maar hoe reageert Rusland hierop en wat voor man is die Poetin eigenlijk? Luister mee naar de omschrijving van Dirk Sauer. Ik heb het vanmiddag in Rusland op de televisie gevolgd. Alle Russische zenders zonden dat allemaal rechtstreeks uit. Dat, dat grote congres van die partijen van Poetin... Waar, ja, een soort, ja, uh, het deed me heel erg denken aan de oude Brezhnev-tijd...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 Koude, killer man, weet je wel. Maar op deze Ik manier heeft hij... Ook. Ik krijg het al koud, dat het ja. verteld. Nee, maar het is ook heel bijzonder. Het is ook heel bijzonder. Je kent bij uit die James Bond films, ken je, weet je wel dat... natuurlijk. De Russische slechte ja, ja. ja. en, ja, en Maar op vrouwen heeft het een hele erotische effect, blijkbaar. Want heel veel vrouwen... Hij is ongelooflijk populair bij vrouwen in Rusland.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 Elke week kiest mijn gast een plaat uit voor mij en ik een plaat voor hem. Vaak moet ik daar dan even over nadenken... maar soms lijkt een plaat op het lijf geschreven te zijn van iemand. De plaat Working Class Hero van John Lennon... koos ik uit voor een man die lange tijd het boegbeeld van de SP was... en een van de hardste werkers van Den Haag. Jan Marijnissen, Working Class Hero.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 John Lennon, working ja. class hero. Ja, ja, ja, ja, ja. Speciaal gedraaid voor Jan Marijn Ja, zeg het maar. Maar heb je dat nou gekozen voor mij of heb je dat gekozen omdat je zelf mooi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 Ja, <laughs>